doe de test op jolt.nl slash schakelen 6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal een reconstructie van het gesprek tussen staatssecretaris Teven en de VVD'er Jos van Rij, dat niet werd opgenomen door justitie. Eerst het NOS journaal. Jeroen Chepkema. Google overtreedt de Nederlandse Privacywet. Uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens blijkt dat Google gegevens verzamelt over internetgebruikers zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd. Volgens het CBP koppelt Google persoonsgegevens van internetgebruikers die via alle Google diensten worden verzameld. Dat gebeurt niet alleen als je op een site van Google zit, maar bijvoorbeeld ook als je naar een grote website als Marktplaats gaat. Op het moment dat je daar binnen gaat, denk je dat je bij Marktplaats binnen gaat. Maar ondertussen komt er een spion van Google op je apparaat. Hele hebben en houden, al je vragen, alle dingen die je doet... worden samengevoegd, er wordt een beeld van jou gevormd. Je weet niet hoe dat beeld luidt, je weet niet hoe dat gevormd is... je weet niet welke consequenties dat heeft. En jou wordt in ieder geval niets daarover gevraagd. In zes Europese landen wordt Google nu onderzocht. Het CBP is de eerste die tot nu tot de conclusie komt dat het bedrijf de wet overtreedt. Twee opleidingen van hogeschool in Holland zijn weer hbo-waardig. Ze voldoen aan alle kwaliteitsnormen die aan hbo-opleidingen worden gesteld... zegt minister Bussemaker van Onderwijs. Vier studies van in Holland werden in 2011... door de onderwijsinspectie als zeer zwak bestempeld. Het ministerie dreigde de opleidingen te schrappen. Twee van de opleidingen werden vorig jaar weer voldoende bevonden. Twee andere zijn dat nu ook. De Landelijke Studentenvakbond vindt het niet goed dat de twee opleidingen weer zijn goedgekeurd. Volgens de LSVB worden studenten nog steeds nauwelijks begeleid bij het afstuderen. Ja, wij zeggen een opleiding waarbij er nog zoveel problemen zijn met de begeleiding, dat moet je eigenlijk niet goedkeuren. En ook al zo lang problemen, hè? want in 2010 kwam het eerste rapport en we zijn nu drie jaar verder. Uh, en het is nog steeds niet op orde. De verklaring die het kabinet heeft gegeven... voor de mislukte opname van een telefoongesprek in de zaak van Rij... is te gek voor woorden en ongeloofwaardig. Dat zegt de advocaat van de oud-VVD'er van Rij. Het OM wilde een telefoongesprek opnemen... dat hij voerde met staatssecretaris Steven. Minister Opstelten zegt dat het opnameapparaat niet werkte... door een stroomstoring. Gewoon hij deed het niet. En dat was, denk ik, het belangrijkste. En er is dus geen... kan op geen enkele wijze is er sprake geweest van wissen... En ik vind het ook heel vervelend, maar dat zijn de feiten. Door de mislukte opname is onduidelijk waar Teven en Van Rij over hebben gesproken. En wordt Teven nu opgeroepen als getuige in het proces tegen zijn oud-partijgenoot. Oud-VVD'er Van Rij wordt verdacht van corruptie. Het farmaceutische bedrijf MSD in Os schapt de komende drie jaar ongeveer 140 banen. Er werken nu nog zo'n 1100 mensen. Door strengere regels in de geneesmiddelenindustrie wordt de productie aangepast. De vestiging in Os wordt de belangrijkste locatie van MSD voor hormonale geneesmiddelen. MSD, het voormalige Organon, verwacht dat er niet veel gedwongen ontslagen zullen vallen. FNV-bondgenoten reageert gelaten en zegt blij te zijn als het bij de schappen van de 140 banen blijft. De voedselbank in Roosendaal, waar dinsdag Sinterklaas pakketten zijn gestolen, wordt oversteld met cadeaus. Bij de inbraak van dinsdagnacht werden zo'n 100 pakketten met Sinterklaas cadeaus gestolen. Vanuit het hele land worden donaties en andere cadeaus aangeboden. Er komt volgens de voedselbank in Roosendaal zoveel binnen dat er na Sinterklaas waarschijnlijk nog cadeautjes over zijn. Die mogelijkheid zit er zeer zeker in, want het aanbod is zo overweldigend dat we met de kerst zeker ook nog iets, iets extra's kunnen doen daarvan. Het weer vrijwel overal droog. Temperatuur daalt vannacht tot een graad of vijf. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en stevig waaien. Het wordt smiddags zo'n acht graden. Het weer gaat. Hoe is het nu op de weg? De avondspits is nog steeds wat minder druk dan gebruikelijk. Er staat nu nog 180 kilometer file. De dagelijkse files nemen heel langzaam wat af. De meeste files staan nog rond Amsterdam en Utrecht. Files veroorzaakte ongelukken staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vught en Knoppetempel 10 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Op de A7 Zaandam richting Hoorn voor Afritavondhoorn 6 kilometer. In het noorden van het land op de A7 Groningen richting Duitse grens... bij Voxhol 5 kilometer. A27 van Utrecht naar Breda voor Knoppet Gorkum 6 kilometer. De linker is daar dicht... Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Amersfoort 3 kilometer, daar is ook de linkerrijstrook dicht. Op de N201 uithoren richting Hilversum... staat bij Vreeland nog 5 kilometer, maar ook daar is de weg weer vrij. En door een aanrijding rijden er tussen Hoornmond en Sittard geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Zweden zijn aantrekkelijk...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 Kijk op volvolcars.nl. De NOS Radio 1 Journal. Lucella La A dazzling visitor from deepest space is entering the solar danger zone. De spanning stijgt over komeet ISON, die vlak voor de zon langsgaat. Straks de vraag aan wetenschapsjournalist Govert Schilling: zal hij uit elkaar spatten of niet? Ja, ze hebben gebeld. Toenmalig VVD-wethouder Jos van Rij van Roermond... en staatssecretaris Steven van Justitie. Alleen is dat gesprek niet opgenomen... terwijl Van Rij in die tijd wel werd afgeluisterd. Het is niet opgenomen vanwege een stroomstoring in de tapkamer. U hoorde dat net al van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Hier is research-redacteur Hugo van der Parren. Hugo, um, en jij hebt uh, ondersteunend bewijs daarbij gezien. Ja, uh, we hebben stukken in handen gekregen waaruit blijkt dat er inderdaad een storing is geweest. In de, wat heet dan officieel de voeding van de interceptiemodule? Dat is zeg maar de computer in de tapkamer. Uh, daar was iets mis met de voeding, de stroomtoevoer. En daardoor is er een storing geweest van 50 minuten om precies te zijn van 14 over 1 tot 4 over 2 s middags. En dat wist kennelijk Teven niet, of hoe is dat gegaan? Nee, Kijk, ik denk gelijk complot, maar ik denk wel heel toevallig, of niet? Nou ja, of het toeval is of niet, dat, dat weet ik niet. Wat wel belangrijk is, is dat het gesprek tussen Van Rij en Teven niet het enige is wat niet is opgenomen. Want in diezelfde tapkamer werden nog 2000 nummers in de gaten gehouden. En ook van de gesprekken die eventueel op die nummers gevoerd zijn, is niets vastgelegd. Oké. Okay. Um, dan dat gesprek zelf. Hè? Weten we wel zo ongeveer waar dat uh, over ging... hoe dat is verlopen? Ja, nou, over hoe het gesprek zelf is verlopen, uh, dat weten we niet. Uh, het, wel dat het maar kort is geweest. 1 minuut en 23 seconden. Interessant is dat daaraan voorafgaand... dat het gesprek vindt dan om tien over half twee smiddags plaats... tijdens die stroomstoring. Daaraan voorafgaand heeft... Uh, uh, van Rij een aantal keren contact gezocht en gehad... met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met de secretaresse om precies te zijn van uh, Teven. Dat begint s ochtends om zeven voor elf... als hij vraagt om een gesprekje uh, waar hij wil... Fred, zoals hij zegt, even spreken. Um, en dat gaat dan om een kandidaat... voor de nieuwe burgemeester uh, van Roermond. Ze zochten op dat moment een nieuwe burgemeester. En hij wilde iets weten over meneer Brian Rookhuizen. Dat was een politiechef in Limburg. En uh, die zou Teven kennen... En daar wilde Van Rij iets over weten. Nou, het, het, op dat moment was, uh, was teven niet beschikbaar. Ze zouden om twaalf uur met elkaar praten. Dat ging niet goed, want toen de secretaris hem wilde doorverbinden... toen was de lijn bezet. Uiteindelijk kreeg hij het bericht, het zou later in de middag gebeuren. En het gesprek heeft dus uiteindelijk moeten aannemen... plaatsgevonden om tien over half twee. En het, is, en het is niet opgenomen. En daardoor krijgt het nu opeens een heel verdacht iets eromheen. Ja, Het is niet opgenomen, de tap ging niet door... Maar de vraag is natuurlijk, is het zo erg dat die twee bellen met elkaar? Um, nou ja, je, je zou kunnen zeggen, het is een vrij onschuldig gesprek. Want bedenk wel, dit was een gesprek nog voordat Van Rij uh, werd gearresteerd of werd verhoord. Uh, dat gebeurt pas een maand later. Dus uh, het is heel aannemelijk dat Van Rij inderdaad over Rookhuizen wilde spreken met zijn uh, partijgenoot Teven En uh, Teven als staatssecretaris van Justitie, maar ook als voormalig... Uh, officier van justitie, kan iets geweten hebben over uh, deze politiechef. Ja, misschien was ze wel eens referentie opgegeven. Maar goed, dat nee, weten weet. we niet. Is hiermee de zaak nu gewoon afgedaan van dit telefoontje? Nou, voor dit moment wel. Het zal ongetwijfeld terugkomen in de rechtszaken rondom Van Rij... en Ricardo Offermans, de ex-burgemeester van Meersen. Dankjewel, Hugo van der Parre. Bad Boy, zo heet het nieuwe boek van Abdelkader Banali. Ook al heeft de hoofdpersoon een andere naam... het verhaal is onmiskenbaar gebaseerd op het leven van kickbokser Badr Hari. Daarom werd het boek vanmiddag gepresenteerd in de sportschool... waar Hari begon met boksen. In de sportschool, in de ring, twee mannen aan het kickboksen... maar de schrijver, die doet het niet. Ik ga zelf niet in de ring staan. Nee, dat ga ik niet doen. Want ik heb een nieuw pak aan. Ja, dit, is, uh, dit, is, uh, dit is eigenlijk uh, het geboortekanaal van, uh, van de Nederlandse kickboksport uh, bij Moesie Gym hier in Amsterdam Oost. Maar nieuwbouw nu? Dit is, dit, is, dit is wel nieuwbouw. Hij had hier een keet. Nou ja, dat is nu opgegaan in de vaart en Volkeren. Het is nieuw. Maar het ruikt hier nog wel naar zweet. Het, ruikt, het trekt bijna je sokken in, hè? Hoe oh, is het zweet? Ja, dat is wat je ruikt. Jij ja, je ruikt, je ruikt het op beton, dan heb je een goede neus. Maar wat ik ruik, is zweet. Het zweet van, van, van, van, van, van, van de training, van het focussen, van het klaarmaken voor de wedstrijd. Maar dit is nieuw. Het is allemaal weggegooid, het oude. Die Badahari van toen, waar die begonnen is, die, is dat het niet is eigenlijk hier meer. weg. Ja, dat is, dat is voor een deel weg. Maar. Bij Bad Boy, bij de roman, is het de hele... Amir Salem probeert vooruit te komen in een eigenlijk uitzichtloze wereld. In amsterdam je wordt automonteur of je bent werkloos. Hij, hij wordt vandaag door zijn vader meegenomen. naar na een box, gewoon kleine ruimte. En daar ziet, hij, daar ziet hij de droom. Daar denkt hij, ik wil op een dag net zo goed zijn als de jongen waar ik tegen, waar, waar tegen spar. Dat is de droom. En die droom die blijft. Er gaan dingen tegen de vlakte. Amsterdam-Oost wordt er nu aan alle kanten opengegooid en verbouwd. Binnen een paar jaar zal het, dat oude Amsterdam-Oost eigenlijk niet meer bestaan. Lekkere muziek? droom die blijft. Lekkere muziek? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Dit is ook wel muziek waar je op kan trainen. Ook op kan voorlezen? Ja hoor. <laughs> nou, daar komt hij dan. Dat stukje? Ja. Had je wat? Had je wat? Ja, dat is dat heel kreeg. boekvol. Oké. Okay. Nou ja, ja met... ik heb wel een stukje voor, ik heb wel een stukje voor. Let, let maar op. Het waren vier hele korte jaren geweest. Je klokje zetten, luisteren naar wat het klokje zegt, leren opstaan. 10, 20 push-ups doen, je eigen tas dragen, je kleding wassen, je eigen boterhammen smeren. Op de tram wachten, en rennen naar de beurs en de voeteringen van Tons en trainer. Gelaten ondergaan om ergens in een achterafzaaltje te laten zien wat je waard bent. Voor een stel anonieme, observerende ogen die niets anders deden dan tellen. Tellen. Het aantal slagen tellen. Bizarre computers waren het. Die ogen. Die mensen met zo weinig emotie in, de, in die ogen. Ze zaten te wachten op het succes. En als het niet kwam, bleven ze gewoon afwachten. Want die ogen waren onverzadigbaar En bij die ogen hoorden gezichten. Maar de gezichten zag hij niet. Als het, als het gevecht voorbij was, hij gekroond... trokken zij zich terug in de schaduw... waar ze woonden, sliepen en telden. Kijk even in uw ogen... Dus ja, het wel is het natuurlijk te gek voor mij. Dat, het, dat het, dit is, uh, vandaag plaatsvindt. Het boek wordt gepresenteerd. Vrienden, kennissen, familie. Dat is hartstikke leuk. Dat ik het kan delen. Mooi om te delen. Een verslag hoorde u van Joris van der Kerkel van Bad Boy. Het nieuwe boek dus van Abdelkader Benali. De komeet Ison, die eerder werd aangekondigd als de komeet van de eeuw... komt vanavond rond kwart voor acht het dichtst bij de zon. De komeet kan zich dan ontwikkelen tot een van de helderste in de geschiedenis. Wetenschapsjournalist Govert Schilling, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Ik zit even mee te kijken op zo'n site. 1 uur, 24 minuten en 5 seconden. Ja, het is aftellen geblazen. En, en dan? Uh, en dan? Nou... Helaas ziet het er niet zo verschrikkelijk rooskleurig uit voor deze komeet. Je moet je voorstellen, een komeet is een vrij klein hemellichaam. Het bestaat uit wat poreuze mengsels van ijs en gruis. En als het in de buurt van de zon komt, dan begint dat ijs natuurlijk te smelten en te verdampen. En dan kun je zo'n mooie staart te zien krijgen. Maar deze komeet komt zo dicht in de buurt van de zon. Hij gaat echt rakelings over het zonsoppervlak. En uh, ja, wat iedereen al een beetje vreesde, lijkt toch te gaan gebeuren. De komeet gaat het vermoedelijk niet overleven. Oh uh oh, dat kan je nu al zien. Nou, uh, met speciale camera's van de NASA, aan boord van een uh, satelliet, kan die komeet in beeld gebracht worden, ook al staat hij heel dicht bij de zon. Normaal kun je dat natuurlijk niet zien door het felle zonlicht, maar met die telescopen lukt dat wel. En daar zie je dat de komeet inderdaad niet op de manier reageert zoals je zou verwachten als die echt intact zou blijven. Hm. Niemand weet het 100 procent zeker, dus uh, ja, ik durf er ook nog niet mijn hand voor in het vuur te steken, maar... Uh, het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet zo heel goed uit. Want als je het en... hebt, hebt over klein, hoe klein is klein in dit geval? Ja, klein is in de sterren kunnen natuurlijk een relatief begrip. De kern van een komeet is een paar kilometer in middellijn, misschien vijf of zes kilometer. Dus dat is nog een behoorlijk grote klomp ijs. Moet je niet op je dak krijgen. Maar vergeleken bij de Zon, die is anderhalf miljoen kilometer in middellijn. Dus dat is een heel klein brokje ijs wat in die enorme hitte langs de Zon scheert. En uh, ja, het is. Uh, het is... Nog steeds een beetje afwachtende blazen, maar uh, je moet eigenlijk vrezen dat uh, de komeet daarbij helemaal uit elkaar valt, fragmenteert en dat al die kleine brokstukjes die er overblijven binnen de kortste keren zullen verdampen. En wat is daar dan zo zonde aan? Nou, het is toch altijd zo dat sinds mensenheugenis dit soort kometen, startsterren worden ze ook wel genoemd... dat die enorm tot de verbeelding hebben gesproken. Het gebeurt niet zo vaak dat er een onverwacht spectaculair verschijnsel aan de sterrenhemel zichtbaar is. En de laatste keer dat wij vanuit Nederland zonder speciale apparatuur een mooie komeet hebben kunnen zien... ja, dat is alweer, even denken, ruim 16 jaar geleden. Dus dat is vrij zeldzaam. Dus het was mooi geweest als deze zo'n lichtshow zou verzorgen. Er is nog steeds een klein kansje dat we het volgende maand wel kunnen zien... Maar vermoedelijk niet zo spectaculair. En zo'n lichtshow, was dat ook voor de wetenschap goed geweest? Cometen zijn extreem interessant voor de wetenschap... want het zijn eigenlijk de brokstukjes van de vorming van ons zonnestelsel. Het is het overgebleven bouwmateriaal van de planeten. En als je dus wil weten waaruit de planeten zoals onze eigen aarde zijn ontstaan... dan kun je het beste een komeet gaan onderzoeken. En wat dat betreft is het bijzonder genoeg dat er ook wetenschappers zijn... die zeggen, nou, het is niet zo erg als die komeet uit elkaar valt... want dan komt zijn binnenste bloot te liggen... En dan kunnen we dat bestuderen op het laatste moment. En dan kunnen we eigenlijk binnen in een komeet kijken. En dat is wetenschappelijk misschien uh, wel interessanter... dan een mooie lichtshow aan de hemel. Oké, okay, dus beide opties hebben iets. Uh, en we hebben nog even kijken. 1 uur 21 minuten en 7 seconden om het zeker te weten. <laughs> ja, waarschijnlijk weten we het pas komend weekend zeker. En ik hoop nog steeds een heel klein beetje... dat we in de tweede helft van de volgende week er iets van kunnen zien. Goed, Groverd Schilling, dank je wel. Graag gedaan. twee Gerritsen, wat is er op de weg te zien? Het gaat nu vrij snel de goede kant op met de files Lucella. Er staan nog 100 kilometer file. De dagelijkse files nemen snel af. Rond Amsterdam en Utrecht staan de meeste nog. Op de A50 Eindhoven richting Ost staat nog wel een lange file. Voor Sint-Oederode 7 kilometer. Daar ligt een lading glas op de weg. En in Limburg op de A76 geleen richting Heerlen. Voor Spouwbeek 3 kilometer file. Dat komt er een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Van half 5 tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Ziggy, de zoon van Bob met Tomorrow People. In Utrecht en Parijs zijn vandaag wat details bekendgemaakt over de toerstart in 2015. De proloog en de eerste etappe starten in Utrecht in de Domstad. Steven Dadebout praat hierover met de burgemeester Wolsen. Ja, vandaag stond er een teken van de presentatie van de toerstart in Utrecht. In Parijs, daarna met de trein naar Nederland, naar Utrecht. Op de fiets zelf nog even door de binnenstad ja. gaan reden. Een voldaan gevoel, hoort dat, uh, hoort dat daarbij voor de burgemeester? Ja, dat is wel een goede beschrijving. We hebben er al jarenlang hard aan gewerkt. Ik heb het net vergeleken met een zware Pyrenee in etappe. En soms gaat het heel goed en heel prettig. Dan ga je bergafwaarts, bergaf, in, in de goede zin van het woord, dat het vooruitgang boekt. En het is af en toe heel pittig geweest. Want we, we hebben gezegd we willen hem heel graag, maar niet ten koste van alles. We willen echt zelf grote invloed hebben op parcours financiën moeten op orde. Nou, sponsoren is een lastige tijd. Want die bedrijven doen heel veel bedrijven mee waar ik ze zeer erkentelijk voor ben. Nou, dat moet allemaal rond zijn. Dat is best lastig in de huidige tijd. En, en wat is dat dan grote invloed op het parcours? Heeft u dat helemaal zelf kunnen samenstellen ja. of hoe is dat gegaan? Ja, we hebben eigenlijk het parcours uh, helemaal zelf samengesteld. De tour-directie heeft daar geen bocht in veranderd. Er komt ook dat wij weten wat ze willen. Ja, dat is weer het voordeel van iets later de Tour krijgen. Dat we, heel goed, uh, we hebben geen jaren overgeslagen om te kijken naar die grand de Paas. Dat is Alles wat zijn veiligheidseisen, mooie bochten, wat ze erin willen hebben, hebben we erin gemaakt. We wilden wel heel graag zo'n lange eerste etappe, 13,7, dat is uniek. En we wilden ook per se op die zondag nog tientallen kilometers in en rond de stad fietsen. Dat is ook gelukt. Dus dan komt het er eigenlijk op neer dat die, die tijdrit van uh, ruim 13 kilometer, die eerste dag dus van de Tour de France, dat het een be beetje over de, de brede banen van Utrecht gaat. Hè? Dus eigenlijk die iets minder mooie delen van Utrecht. Nee, de eerste dag um, moet je echt een parcours maken waar echt ook hard gereden kan worden. En dat raakt de binnenstad aan. Je kunt het ook mooi combineren met het winkelend publiek. Er zijn natuurlijk mensen die de stad bezoeken en niet naar de Tour komen. Dus we willen de binnenstad niet lam leggen. Met dit parcours past het heel goed. Dus je raakt de historische binnenstad mooi aan. Je rijdt langs de rand. Je ziet mooi de Utrecht je Science Park, je zit de historische Binnenstad, je zit de volgende dag ook de Nieuwe Wijken, Leidse Rijn. Je gaat dwars door Overvecht. Ja, alles zit er eigenlijk in. En dan de volgende dag een soort van défilé, Want de eerste kilometer zijn altijd geneutraliseerd. Dus dat kan dan mooi onder de domtoren door en door het historische centrum. Ja, dat klopt. Dat u, inderdaad, dat ziet u goed. Omdat het, het best een probleem is. En ik heb ook tegen Prudhomme gezegd. Ik zei, ik wil heel graag dat het hele peloton onder de domtoren doorgaat. Dat is natuurlijk voor ons ja, een hele bijzondere plek. En uh, aanvankelijk zei men, nou, dat wordt wel heel ingewikkeld. Dat ze heel keen zijn op veiligheid. Maar ja, toen we daar liepen, zei hij... Ja, dat moet toch ook kunnen. Geneutraliseerd dan. Dus dan doen we dat als ze nog niet in de race zijn. En dan heb je zo'n 10 kilometer, dan zwerven ze een klein beetje door de stad. Ik denk dat we ze even weer stilzetten onder het dom om daar de Marchiaise weer te spelen. En dan zwerven ze rond het stadhuis en dan gaan ze aan de rand van de stad... waar dan de race begint op het Gooilaan. En dan uiteindelijk door Rijn zo richting het zuiden. Daar op de N200, weet u dat zo? Uh, ik fiets daar vaak, maar ik ben even het nummer van de weg. Maakt ook niet zo heel veel uit. Naar beneden, naar het zuiden toe. Maar waarom is die weg gekozen? Weten u al meer? Want dat was de vraag, de vraag een beetje vandaag. Hè? Gaat het naar Middelburg of gaat het naar Antwerpen? Ja, dat is de grote vraag. Uh, u weet wij... meer volgens mij. Nee, wij weten. Officieel uh, weten we allemaal niks. Uh... Ja, dat, is, dat is dus, u <laughs> weet meer. Nee, wij, dus, de Tour heeft veel tradities. En een van de tradities is dat ze op een dag als vandaag, echt de stad die de Grand Départ organiseert, en daar hebben we een week lang plezier van, dat ze dat in jaren gunnen aan ons. Dus ze maken vandaag bekend tot onze gemeentegrens. En waar hij dan de volgende keer naartoe gaat, op zondag... dat maken ze pas over een jaar, ik denk ergens in oktober. Er staat al een dag voor, dan maken ze dat bekend. Dus u zult echt moeten wachten, tot dan. Nog even geduld dus, de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. Meer sport vanavond om 7 uur. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Maccabi Haifa uit Israël. Andy Houtkamp, jij zit al klaar in Alkmaar. Um, goedenavond, Andy. Hallo Lucella. AZ coach, advocaat heeft gezegd dat het zeker geen makkie wordt, Maccabie, Nee. Heeft hij gelijk? Nee. Ja, dat is een, een al jaren een gerenommeerde club uit Israël. En uh, zijn al elf keer landskampioen geweest bijvoorbeeld. Hebben dit jaar niet zo'n goed seizoen. Staan pas achtste in de competitie. Maar de afgelopen weken gaat het weer goed. Maar in principe moet uh, AZ één puntje halen vandaag. En dan zijn ze al zeker van uh, de volgende ronde van overwinteren Net als Ayers dat zeker is. En dat zou heel leuk zijn. Uh, ja, de dik advocaat. Hij is ongeslagen nog bij uh, AZ en uh, speelt met dezelfde elf... waar hij al weken en weken mee uh, kan spelen. Uh, komend het weekend in de competitie niet... omdat er afgelopen uh, zaterdag twee rode kaarten waren voor zijn team. Maar in deze Europa League-wedstrijd speelt hij met uh, de vaste elf, zeg maar. En dat is uh, altijd wel prettig als een trainer dat kan doen. Overigens, op dit moment komen de spelers van AZ het veld op. De spelers van Maccabi zijn al een tijdje op het veld. En het is ook wel aardig om te zien... er zijn zo verschrikkelijk veel Israëlische supporters meegereisd. Uh, namelijk iets van 2, 2.500... Die paste niet allemaal in het uitvak, dus hebben ze op de hoofdtribune, zeg maar, want je hebt voor uitspelende ploegen altijd een speciaal vak. Op de hoofdtribune hebben ze ook nog een zeg maar, halve tribune leeg gemaakt om de rest van de uh, Israëlische fans te kunnen herbergen. Nou. En die zijn, al, die zijn al drie kwartier verschrikkelijk aan het zingen. Het is uh, koud in al, dus dat zal ze tegenvallen. Zeker, zeg. En uh, wat denk je dat uh, AZ voor tactiek gaat gebruiken vanavond? Wat zal de strategie zijn? Nou, hetzelfde zoals al uh, weken spelen. Uh, gewoon goed, lekker voetballen. Snel een doelpunt maken. En dan ben je zeker uh, van een goed resultaat. En ik denk dat uh, AZ dan ook uh, weinig uh, te klagen zal hebben. Spelen gewoon 4-3-3, zoals altijd spelen. Met uh, drie spelers voorin dus. Die goed zijn Johansson zonder spits. Begint echt op, uh, op streek te raken, in vorm te raken. En dat is een hele goede voetballer. Maar dat geldt eigenlijk voor het hele team van AZ. Spelen... Boven verwachting goed in dit uh, jaar. En zeker nu uh, Dick advocaat er is... is de, het spel, de spelvreugde is helemaal terug bij het team uit Alkmaar. En dat zullen we vanavond ook gaan zien. Want ik denk dat ze gewoon weer een goede wedstrijd op de mat gaan leggen. En die houtkamp om 7 uur. Dan begint het en dan is de wedstrijd te volgen op deze zender op Radio 1. Ook PSV speelt trouwens vanavond in de Europa League... tegen uh, Ludo Gorets. Ik hoop dat ik het goed uitspreek uit Bulgarije. Joost Eertmans, weet jij dat? Pff, Ludo Gorets? Nee weet ik niet. Okay. Moet ik het even doorvragen? Richard Jansen staat hier ook, voetbalkenner. Weet het ook niet. Nee, Gaan dan alleen maar vragen in okay, de lucht. In. Ik, ik, ik voel mij een goed gezelschap. Uh, oh jee. Ja, wij, uh, wij zijn klaar, dus jij gaat zo verder. Ja joh. Waar ga je nou, het over wat, hebben? Wat las ik vandaag weer in de krant? Um, nou, het aantal agressieve treinreizigers, dat is extreem aan het toenemen, wist je dat? Um, maar liefst 16% meer incidenten dan vorig jaar. ...steeds zwaarder wordt het geweld... Ook, ...of in ieder geval het contact wat wordt gebruikt... ...dan gaat het om fysiek contact... ...dat kan duwen, trekken enzovoort zijn... ...maar ook met letsel tot gevolg... ...en het gaat altijd om zwartrijders... Hè? ...dus die, die worden dan betrapt... ...hebben geen kaartje of hebben zich niet ingelogd... ...en dan uh, gaan ze agressie vertonen... Um, ik zou zeggen, nooit meer in de trein toelaten, zo iemand. Dat lijkt me, dat lijkt me een uitgangspunt. Maar ik heb nog wel meer ideeën. Het is dus in ieder geval tijd voor actie. Tijd voor avondspitsluisteraars. Politiek laat de veiligheid in de trein verslossen. Dat is mijn stelling. De veiligheid in de trein. Daar gaan we het over hebben. Mijn mening, en uh, u kunt het daarmee doen... Wees welkom bij uw rechtse roeptoeter. Zet je verstand dus op 1 en bel 0800 1121 21 11 Dat is onze lijn in Capelle aan de IJssel. Of twitter gewoon mee op een hekje eens of een hekje oneens. Dan kijk ik uit naar je reactie. We gaan elkaar spreken in het theater van het argument. We zijn er over drie minuten. Tot zo. Ik had laatst een klant op bezoek, stootte ik mijn koffie om. Oh. Over zijn nieuwe smartphone. In de stekkerdoos, kortsluiting. Jeetje. Zijn smartphone kapot, mijn computer kapot, vloerbedekking geruïneerd. En nu?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 Het pensioenfonds ABP verlaagt de premie. Die gaat van iets meer dan, iets meer dan 25 naar ruim 21 Volgens het fonds moeten we langer werken... en kunnen we daardoor ook langer doen over de opbouw van het pensioen. Of er nu ook ruimte is voor verbetering van de pensioenen zelf... is nog onbekend. Begin volgend jaar neemt het ABP daar een beslissing over. Nederland heeft de beste gezondheidszorg van Europa. Dat blijkt uit een Zweedse onderzoek... waarin 35 landen met elkaar zijn vergeleken. Roemenië en Letland komen als slechtste uit de bus...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 FNV-bondgenoten reageert gelaten en zegt... blij te zijn als het hierbij blijft. Dat waren de hoofdpunten. Het weer, Marco Volk, met... Uh... Opklaringen hier en daar, maar vaak ook wolkenveld. Het is wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur daalt dan uiteindelijk naar een minimum van 4 tot 7 graden. In de loop van de nacht neemt van het noordwesten uit de bewolking weer toe. En aan het begin van de ochtend begint het in Noordwest-Nederland al te regenen en die neerslag breidt zich dan over de rest van het land uit. Een grijze dag wordt het morgen met veel regen met later buien. Maar dan betekent het ook dat het af en toe weer wat opklaart tussendoor. Misschien nog een klein zonnetje in het noordwestelijk kustgebied. Die buien worden overigens vrij pittig, kan hagel en onweer bijzitten en in het noorden komen ook zware windstoten voor. Wind waait sowieso flink door... in de loop van morgen, met een windkracht 7 langs de kust. En later draait de wind dan naar het westen tot noordwesten. Zaterdag afnemende wind, nog een enkele bui, maar ook zonnige perioden. Zondag is het droog, er is een klein beetje zon... maar er zijn ook wolkenvelden. En in het weekende is het een graad of 8. Awb verkeersinformatie De files van de avondspits... lossen over het algemeen vrij snel op. Er staat nog 60 kilometer. De meeste staan nog rond Amsterdam en Utrecht... Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Knoopert Holendrecht nog 2 kilometer file. Daar stond een auto stil, alle rijstroken zijn weer open. Daardoor ook een file op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, voor Knoopert Amstel 6 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda, staat tussen Knoopert Everdingen en Knoopert Gorkum 13 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. In Limburg op de A76 Belgische grens richting Heerle voor Spaubeek 3 kilometer, dat is ook de nasleep van een ongeluk. En door een aanrijding rijden er tussen Roermond en Sittard geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De politiek laat veiligheid in de trein verslonsen. Ja, het geluid van alle kanten is dus ook van rechts. Hier is uw gezond verstand. roeptoeter tot 7 uur is dit avondspits. Bel WNO 0800 1121. Ja, het aantal agressieve incidentenluisteraars in de trein is explosief aan het stijgen... en komt momenteel ver boven de 8000 incidenten. En dat is dus 153 incidenten per week. Niet normaal. 10% ervan is lijfelijk contact, dus dat betekent duwen, trekken of slaan... Of erger. De NS verzond destijds de publiciteitscampagne handen af van ons personeel. En komt nu met een nieuw uniform voor de conducteur. Een uniform dat meer gezag moet gaan uitstralen. Schattig, maar zwaar onvoldoende. De conducteur verschouwt zich meestal angstig in de eerste klas... als de intimidaties beginnen. Wat moet hij ook anders? Stevige squads van de spoorwegpolitie, die hebben we nodig in de trein. En een bordje, als in Chicago. Wie ons personeel lastigvalt, krijgt minimaal drie jaar gevangenisstraf... en een levenslang instapverbod. We laten ons OV toch niet door tuig afnemen? Mijn stelling, de politiek laat de veiligheid in de trein compleet verslonsen. Wel WNL. 0800 1121. Ja, een mooi woord is dat. Verslonzen. Dat doen we met de veiligheid in de trein. Welkom bij ons half uurtje stellingmakerij. Geproduceerd door WNL. U kent ons wel. Uh, vanavond dus over de NS. Kan zo niet langer, zeg ik. Bel de hotline als u wil op 0800 1121 1121. Laat ook je tegenluid horen bij Peter. Hij zit er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. Um, dus laat je horen voor avondspits. Straks Martijn van der Kooi. Hoe kijkt hij over het Binnenhof? En uh, dit thema daarbij de kop uh, pakkend. En Chris Vonk is erbij. Hij is van Rover. Dat is de en belangenorganisatie van uh, de spoorwegen. Um, ik zie de lijnen helemaal vol staan. Twitter, daar kan nog meer bij, uh, luisteraars. Een hekje eens of oneens. Dan zit je er uh, ook tussen. Jacco en Sandra zijn het met me eens. Maar zeggen, dat is niet alleen in de trein, Joost. En daar kan, kan ik alles bij maar voorstellen. Maartje Visbeen uit Breda kwam als eerste bij ons binnen. Goedenavond Maartje. Dag Joost. Ze krijgen er vast een kleine agressieveling bij. Dat ben ik dan. Want oh. ze, nou ja, ik doe niet zo gauw wat met mijn handen hoor. Maar ik wil wel zeggen dat ze de wc's laten verslonzen. Wat sorry, wat nog wat we dan, dus, Villa, De NS, of de wc's zo, Ja, oh, de wc's. De wc's zo verschrikkelijk verslonzen. Ja. En uh, omdat de kaartjes toch al zo duur zijn, ik kan er best iemand af die tijdens het ze zouden tijdens het reizen onderhoud gaan plegen, omdat dat op de Perrons niet kan zo ja. snel. Nou, dat kan tijdens het reizen kan er onderhoud gepleegd worden, dan verslonzen ze minder en dan hebben ze aan mij niet zo'n agressieve alleen. Ja, je zegt. De... Want ik word een beetje agressief van die vieze Van die toiletten. En je kunt het niet ophouden tot, uh, tot het volgende station? Ja, ik wel. Ja, wel. Alleen ik heb een neus, als ik mijn neus er steek, dan ik, ja, hou ik het alvast schrik op. Ja, het is ook vreselijk vies. Nou, veel, ja, de Tweede ik Kamer kom. wilde laatst meer stopcontact in de trein. Ik dacht toen ook bij mezelf, begin eens met ja. de wc's. Maar, uh, Precies. maar goed, we zijn het. Alleen, Maartje, punt is, uh, de agressie komt door zwarte rijders. Die bevee, begeven wel, zich ook wel eens op het toilet. Ja. Ik wou er even een verbinding leggen ja. naar andere dingen van de ja. en ja. naar mijn agressie daarover. Oké okay, Maartje, dankjewel. Ik maar hoop rood, dat het bij verbale agressie blijft Maartje Visbeen, maar ik, die indruk heb ik wel. John Koenraad twittert Joost Eens, zet gewoon bij elk perron controle. Strenge controle, geen kaartje, geen trein bij agressie, nacht in de cel of zware boetes. ik Vind je nog mild Koenraad? Eh, we gaan naar Jan van der Molen, het grote gast. Goedenavond Jan. Goedenavond. Ja, ik, ben het niet eens, ik ben het niet eens met de stelling. Mm. Ik vind eigenlijk dat de wereld een klein beetje op zijn kop staat, eh, wat dat er gaat. Ja. De maatschappij verloedert en daardoor komt er meer agressie in de trein. En dat is natuurlijk te gek om dan te zeggen, ja, dat omdat, de regering, nee, omdat de maatschappij eh, verandert, laat nu opeens de regering een steek vallen. En ja, ik is, volg je. Ik is, volg je. Het is bekend dat er een aantal mensen zijn, en laten we geen uh, groepen noemen, die regelmatig een keer zwart rijden. Die hebben een wat korter lontje, ja. maar omdat het... Om, richting Groningen. Om, gaat het ook, in het hier, hier, hier gaat dat fout. De, je gaat naar Groningen toe, maar je moet naar Breda. Ik, ik hoor je Tom Tom meepraten, Jan. Ja, nee, maar omdat er bepaalde groepen zijn die agressiever zijn, is het ja. natuurlijk niet zo dat de regering... Nee, maar wacht even. Jan, Jan, Jan, Jan, Jan. Je zegt een aantal dingen, dat, dat klopt. Maar het punt is, de verslonsing treedt op. Jij zegt, vloedt het de maatschappij, dan vloedt het de NS, zeg maar, of de, de, de reizigers mee. Dan zeg ik, we moeten het tuig opjagen, we moeten het tuig vastzetten... en ons niet het verre publieke domein laten beheersen. Dus je hebt gelijk dat het zich door de hele maatschappij zich aan het verbreiden is, die mentaliteit. Maar vergis niet dat de politiek daar wat aan moet doen. Kijk, als we dan, dan zeggen van wat moet eraan gebeuren, ja, dan moet er dus meer bewaking in een trein ja. komen. Dan zullen de conducteurs, het zij of bewapend moeten worden met een, een, een, een wapenstok of met z'n twee of z'n drie. Wie weet. Ja. Dan, dan ja. kijk, als we dan zo zeggen, ja, dat is een, een taak voor, ja, niet eens de regering, want de NSV nou. is geprivatiseerd. Dan moet het weer teruggaan naar de staat. Misschien wel, dan dus, hebben ja. Dus, dan hebben we minder problemen op het spoor, omdat de regering dan erachter zit. Nou ja, dan, heb, dan pakken twee vliegen in één klap. Ja, de spoorwegpolitie heeft handboeien, die zie je wel eens lopen, geloof ik, die teams. En die, uh, jij zegt dan, als, de, als dat terug gaat naar, naar, naar, naar de overheid, wat zijn teams volgens mij van de NS... Dan, dan, zou de, dan zou je de politiek er echt op kunnen aanspreken. Dat zeg je eigenlijk. Kijk, dan kun je tegen de regering zeggen van joh, nee, ja. jullie bedrijf... Ja, hel helder. Jullie aan... Okay. Jan, dankjewel Jan van de Molen. Rij voorzichtig verder. Uh, u kunt er nog bij zijn, hoor op 081121. Mijn stelling dus. De politiek laat veiligheid in de trein compleet verslonzen. En Blenders twittert het oneens. Culturele heftigheid. Wat een term zegt. dat is mooi. Kan niet door de politiek worden voorkomen. Het is een trieste constatering aan zich. En Gert Gering twittert mij. De NS kan een voorbeeld nemen aan de Deutsche Bundesbahn. Kun je een kaartje aan boord kopen... Probleem opgelost. Hij is er dus niet mee eens. Eh, volle lijnen, ik ga naar Chris Vonk. Hij is voorlichter van reizigersorganisatie... belangenorganisatie, zelfs Rover. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Chris, vanwaar even in de eerste plaats... die enorme explosieve toename... van het aantal agressieincidenten in de trein. Heb jij daar een idee bij? Ja, nou, wat je al de andere mensen ook hoort zeggen... mensen krijgen wat dat betreft tegenwoordig... een uh, korte lontje natuurlijk... Uh, en uh, als ze geen kaartje hebben, <coughs> uh, of niet op een chipkaart hebben staan, ja, dan uh, hoort het beginnen met meteen uh, agressief te worden. Ja. En ja, dat kun je de conducteurs ook niet allemaal uh, aanleunen natuurlijk, om uh, daar overal op in te springen te zijn. Ondanks het feit dat ze uh, meestal wel cursussen daarvoor gevolgd hebben. Uh, ja, is het toch een beetje moeilijk om, uh, om de spoorwegen daar allemaal de schuld van te geven. Nee, is klopt. Meer, uh, wat, wat al eerder gezegd werd, is de huidige mentaliteit is uh, ook een beetje, uh, maar beetje, ja, beetje toe natuurlijk. Ik zeg dat ook uh, maar, waarom, waarom krapt de hond aan zijn snuit? Omdat hij erbij kan. Dus blijkbaar voelen de, de mensen, uh, de, de agressors, uh, dat het kan. Dat je een conducteur blijkbaar gewoon een map kan geven. Of een, ja, nou dat, dat dat is ook zo. En uh, ja, dat, uh, een, een, hoe heet het, uh, dat moet eigenlijk ook voorkomen worden natuurlijk. En uh, ja, daarvoor zij uh, voor de conducteurs dat meer ondersteuning uh, zou echt wel belangrijk zijn. Uh, mm. uh, um, nou is het uh, <coughs> Daar is dan de spoorwegpolitie. Ja, dat is eigenlijk geen spoorwegpolitie meer. Nee. Dat is gewoon onderdeel geworden van de landelijke politie. Oh, wacht even. Al oh, die teams altijd, Ja, die we zien lopen zijn niet in dienst van de NS, maar die zijn toch in dienst van. Nou, van, uh, oh, van... als, als het iemand is met een politieuniform aan, dan is het Precies. gewoon iemand die in dienst is van de politie. Vroeger had je aparte spoorwegpolitie. Ja, dat is ja. niet meer. Waarom niet eigenlijk? Uh, Moeten uh, we niet terug dan, vind je, Chris, naar de, de spoorwegpolitie? Ja, dat zou misschien wel uh, handiger zijn... want uh, die zaten vroeger op een aantal stations... Uh, met name op belangrijke knooppunten... en die waren, konden dus uh, daar sneller op reageren. Ja. Dus ja. het zou best misschien uh, goed zijn ja. als er weer... Uh, en dan vraagt de vakbond van de spoorwegen... van de spoorwegen vraagt het eigenlijk ook om... Ja. geef ons uh, weer die spoorwegpolitie terug op de stations... Uh, nou, waardoor we uh, wat maar, sneller kunnen ingrijpen. Ja. Ja. En nou, daar ontbreekt het ja. op het ogenblik aan. Nee, precies. Nou zeg ik... het is de politiek die te passief is. Ze voelen gewoon niet... Het ja, het gevoel van urgentie, hè, zoals het mooi gezegd wordt. Ze hebben daar niet echt, echt oplossingen voor. Um, ben je het daarmee eens? Uh, ja, ik ben het er grotendeels wel mee eens, natuurlijk. Uh, maar ja, goed, dat is inderdaad wat ook al eerder gezegd wordt: is een geprivatiseerd bedrijf. Natuurlijk, het is al wel steeds 100% eigendom van ja. de staat, hoor, de Nederlandse spoorwegen. Dat bedoel ik. Maar uh, hoe heet het? Men heeft, uh, heeft het uh, direct uh, toezicht erop losgelaten natuurlijk. Uh, en misschien zijn we gewoon eigenlijk iets te ver gegaan. Dus, uh, eigenlijk zijn, uh, ja. zijn dus, is, is de trein eigenlijk iets wat een, een beetje toch een publiek domein is natuurlijk. En ja, daar zou je daar nou ja. ook uh, als overheid rekening mee moeten houden. Absoluut. En dat je er ook uh, toezicht op houdt. Chris als, als, als, als ik overheid. alleen al kijk even naar de straffen die worden uitgedeeld. Hè? Want dan zitten we ook op publiek terrein. Uh, bijvoorbeeld, nou hier vlakbij. Wij bij, bij, in Rotterdam in, in, de, in de metro werden geloof ik 31 uh, con, con, de controleurs in elkaar gemapt uh, vorig jaar. Er is uiteindelijk uitgerold dat er drie taakstrafjes zijn uh, uitgedeeld. Ja, dat is ja. om te huilen toch? Ja, dat is om toch Terwijl uiteindelijk, uh, uiteindelijk door de politiek ook heel hard geroepen wordt. We moeten mensen die overheids, ja. uh, overheidsfunctionaris aanpakken uh, wat doen. Moet je die eigenlijk dubbel straffen. Dus, uh, ja precies. Uh, twee, moet je dat... Dan, moet je, dan zal dus de, de, de, de rechtelijke macht daar ook echt wel wat mee aan moeten Nou ja, moeten dat doen, is een bekend stokbaardje ja. van me. Maar goed, daar komen, wij dan, daar komen wij ook nu niet verder mee, Chris. Dat, dat nee, is gewoon nee, zo. Nee, dat, dat is ook zo. Maar, maar ja, er moet, moet wel wat gebeuren. Er ja. moet natuurlijk wel een, uh, iets van uitgaan. Uh, waardoor men ook uh, wat minder uh, snel geneigd is om dat soort dingen te doen. Ja, zo is het. Chris Vonk, dank je zeer voor je reactie Tot bij je ons. Dank je dienst hoor. Oké, okay, voorlichter Reizigers okay. Belangenorganisatie Rover hoor u aan den telefoon. En u kunt er ook bij zijn. Alle lijnen vol, maar doe een poging zometeen. 0800 1121. De politiek laat veiligheid in de trein verslonsen. Veel eens op de lijnen. Uh, ook wel, nou, 50-50 nu op dit moment... zie ik Tera Hoster, als ik het goed zeg. Goedenavond. Goedenavond, uh, Joost Eersmans. Ik luister graag naar jouw programma. en Leuk. Ik heb nu de moed bij elkaar geraakt om eens uh, te bellen. Gezellig. Want ik ben, ben het helemaal eens uh, met deze stelling. En ik vind ook dat die spoorwegpolitie linea recta terug moet uh, keren. En dat ze dan ook goed moeten gaan ingrijpen. Uh, niet alleen uh, met die kaartjes, maar ook wat betreft uh, die stiltecopies die er zijn. En ja. als je daar iets van. Uh, je zit erin en er zijn mensen die gaan gewoon tetteren en bellen. Absoluut. En die zegt er iets van. En dan krijg je ook uh, een glazen als ik dat woord even mag gebruiken. Ja. Maar ze, moet, ze moeten gewoon een tijdje gewoon, nou ja, agenten erin zetten... of weet ik het, maar, goed bewapende Ja, je moet, mensen, precies, je en, moet wel stevige jongens hebben. Dat, dat Je speelt moet gewoon te... stevige jongens hebben... Ja. die goed optreden ja. en verder geen zalig... en niet van die slappe straffen die ze inderdaad allemaal krijgen. Precies. Nou, we blijven dat, dat je Dat niet alleen in de trein, maar dus overal. Daar zijn we het helemaal met elkaar eens, Tera. Ja. Hartstikke goed. Bel nog een ja. keer, zou ik zeggen. Ja, ik de, je bent oh, nu over het. de drempel heen, dus. Uh, ja. Oké, okay. tot ziens, <laughs> okay, dag. Ja, dankjewel, ah. merci. De politiek laat veiligheid in de trein verslonsen. Vraag ik aan Nick Mulblok. Goedenavond. Goedenavond, Nick. Ik ben het absoluut oneens met de stelling. Uh, ik vind dat het een uh, mentaliteitsprobleem is van, uh, van de treinreizigers. Mm -hmm. uh, en zover ik... eens met mij, maar uh, ga door. Ja, ik, ik vind dat, uh, dat je dat probleem niet bij de NS meer moet leggen. Nee, waarom? Nou, goed, dat zeg ik ook niet, hè. Mijn, de politiek laat het liggen, zeg ik. Ja, of bij de politiek, uh, hoe je het noemen wil. Uh, ik vind dat je daar de, be de bevolking best op uh, mag wijzen. Wat bedoel je nou eigenlijk? Nou, dat, dat, uh, dat de ns reizigers zich gewoon onbehoorlijk gedragen. Oké, okay, jij zegt ze lokken agressie uit. Uh, ja, ze lokken agressie uit. Ze gedragen zich gewoon onbehoorlijk. Uh, maar waarmee waar, waar, waar, waar, waar dan? Wat is jouw ervaring? Wat zegt je? Wat is jouw ervaring daarmee? Mijn ervaring is dat, uh, dat mensen, de uh, Nederlandse bevolking, in, in dit geval uh, problemen veroorzaakt die je niet zomaar bij de politiek mag neerleggen. Nee, maar bedoel je nou de conducteurs of de reizigers zelf? Wie gedragen zich onbehoorlijk? De reizigers zelf. Oh, excuus, dat bedoel je. En die maken daar. Ja. En dat, dat is niet op het bordje van de politiek te leggen, dat is het korte lontje. Nee. Zo bedoel je het. Ja. Um, en, en als ik zeg, je pakt de rotte appels maar eens wat harder aan, politiek. Ben je het daarmee uh, eens? Ben ik het mee eens. Rotte appels mogen van mij heel hard aangepakt worden. Oké, okay, nou dan komen we. in, in, in bij elkaar, uh, zeg maar, in de coupé terecht, Nick. Ja. Dankjewel. Voor je belletje. Okay. Merci. Succes. Dank je zeer. Mevrouw Loofde het, het eens. Maar dan zullen we wel moeten accepteren dat er een prijskaartje aan hangt. Dat is helemaal waar. En Eduard van der Broek ook mee eens. Maar is het niet een gevolg van de algehele verloedering van onze maatschappij? Jazeker. We pakken er eigenlijk maar één segment uit luisteraars vandaag. En dat is het openbaar vervoer. Waar dus het aantal incidenten van agressie, zo werd het vandaag bekendgemaakt... Ruim 16% weer, um, zijn, is gestegen uh, ten opzichte van vorig jaar. En daarom zeg ik, we moeten veel meer doen om die trein gewoon tuigvrij te maken. Um, Johan Janssen uit Arnhem. Goedenavond, ik spreek met Johan Janssen uit Arnhem. Welkom. Hallo, ik ben met uw instelling niet eens... Uh, ten eerste, kijk, uh, het agressie kun ik absoluut niet goed. Of dat nou op trein is of uh, ziekenhuis of waar dan ook. Uh, agressie mag gewoon niet. Maar ik vind wel dat, uh, ik ben gedeelte eens met vorige spreker. NS doet ook heel, uh, gebeurt ook heel veel dingen bij NS waardoor agressie gewoon gewekt wordt. Ik heb zelf uh, heel veel met trein gereisd. En ik heb zelfs meegemaakt dat, dat door alle spoorwisselingen en alles... heb ik mijn laatste trein gemist. En dan zegt NS ook van ja, sorry, en het is jouw probleem. De volgende trein gaat om eh, zes uur zo, ochtends volgende dag. Ja, ja, ja. En dan vind ja. ik, ik wel dat NS ook eh, een andere verantwoordelijkheid heeft. Maar de NS heeft allerlei met blaadjes op de rails. Prima, dat klopt allemaal. Maar het gaat mij om de agressors. Die pakt de politiek... daar leg ik de bal neer, pakt de politiek niet genoeg aan. Maar waar komt agressie vandaan? Ik bedoel, nou ja. tegenwoordig, een treinkaartje is hartstikke duur. En iemand die ergens naartoe wil, die misschien is gedwongen om, uh, om zwart te reizen. Ik bedoel, diegene die kan betalen... Er zijn ook landen die absoluut helemaal geen agressie voorkomen een trein. Want... Waarom? Omdat, uh, omdat betaalbaar is. Waarom zou iemand ja. een, als, een treinkaartje moeten... Als ik, als ik de treinkaartje niet kan betalen, dan stap ik de trein gewoon niet in, Johan. En maar stel voor dat u naar uw beste vriend, al die jarig is of ziek is. Hoe gaat u dat dan doen? Nou, dan zorg je dat die vriend uh, jou ophaalt, of je, of je pakt de fiets. Ja, maar je, goed, dat zijn onze ja. gemeenschappelijke zorgen ja. en er zijn mensen die misschien door omstandigheden niet die keuze kunnen maken of die nou moeten goed. gewoon ergens naartoe. En, en als de prijskaartje ook nog duur, uh, zo uh, belachelijk duur is... En ook ja, maar dan, dan koop je, je dus betaald. en geen kaartje, Johan, en je, je mept er maar op los als iemand daar wat van zegt. Dat, ga, dat zit jij ja, goed dat, te praten. Dat heb ik gezegd. Nee, ik heb gezegd in het begin van agressie is absoluut niet goed. Of dat nou op trein is of waar dan ook. Hmm. Ik bedoel, agressie kan je ja, nooit Ja, dat heb je praten. inderdaad gezegd. Op ook niet. Maar goed, je hebt een, andere, je ben... hebt een andere redenering waardoor het gebeurt. Oké okay, Johan, ik moet je even laten gaan als je het goed vindt Johan Jansen. Want ik wou eens even naar de, de binnenhof-expert, Want ik, ik praat wel over die politiek. Maar doen ze er echt zo weinig aan? Dat kan ik alleen maar vragen aan onze binnenhof-watcher. En hij heet natuurlijk Martijn van der Kooi. Goedenavond Martijn. Ja, hallo, Joost. Goedenavond. Hoi. Nou, ik begrijp ook van de eindredacteur Richard die zegt Martijn heeft de oplossing voor het ja, ja, probleem. Dat, dat, is, dat gaat wel heel ver. Maar wat ik zie is dat op Binnenhof enorm veel wordt gepraat over het OV. En mm -hmm. ook over geweld uh, in het uh, OV. Maar het gaat eigenlijk vrijwel niet over. Uh, ja, de oplossing, zo noem ik het maar eventjes... die ze in heel veel landen toepassen. is niet mijn eigen idee. Kijk, ik was uh, dit weekend in Parijs... heb je al tientallen jaren die poortjes... die echt hermetisch zijn gesloten. Ja. En daar komen geen zwartreizigers binnen. Want die poortjes zijn gewoon dicht. Dan moet je een kaartje tegenaan houden en dan pas gaat die open. Ja, die kennen we, die floepen er en aan de, de andere kant uit. uit. Ja. Er ook nog een dame achter een achter, een, achter een achter glas die dat in de gaten houdt. Dus dat is allemaal goed geregeld. Nou, in Nederland wordt het zwartrijden is de veroorzaker van heel veel agressie. Dus als Eens. je dat eruit haalt, en we hebben nu die over de ja. chipkaart... we hebben zelfs poortjes op heel veel stations... alleen ja. ze zijn allemaal open. Nou, hier vraagt ja. NS ook, ook, ja. ook, ook, ook aandacht voor. Maar, maar hij is altijd verteld, Martijn, dat dat gebeurt vanwege brandveiligheid. Uh, nou, het gebeurt om heel veel redenen, want in de politiek is daar ook wel over gesproken. Hè? Er zijn vragen over gesteld. Uh, en dan hoor je dus van, ja, er zijn gemeentes die het niet willen. Want er moet inderdaad de brandweer door kunnen. En de ambulancemedewerkers uh, moeten gewoon ongehinderd uh, door het station kunnen. Nou, ja, je een ladder ook bezig. Ja, ja, ik kan me er iets wel voorstellen. Maar je kunt misschien uh, die mensen een pasje geven dat alle poortjes open gaan als, uh, als ze Uurde eraan aan, komen. Precies. Hè? Maar, maar als jij moet vluchten, daar ging het ook om. Neem een, ja. een, een, een terreuraanslag als in Madrid. Uh, ja. Je moet eruit moeten rennen. Um, je, ja. ja, Hoe kom je eruit als je dan nou, echt... Dat zijn, dat zijn natuurlijk wel hele, hele goede vragen. Maar ik denk dat we ons in Nederland een beetje te veel door de vragen laten belemmeren. En te weinig kijken naar de oplossingen. Uh, wat je zelf zegt, er zijn tien uh, incidenten per week die echt fysiek zijn. Hè. Dus dat er, dat er gezond, ja, vijftien hè, vijftien kan, uh, 15 uh, 15 kan ja, hoor. die fysiek zijn. Dat is, zijn. Extreem nou, dat veel, is, dat is echt veel. Uh, dat is echt veel. Daarom, daarom. Uh, nou, maar... het probleem... Vergt, uh, vergt, aandacht of het binnenhof worden er heel veel Kamervragen gesteld over het OV en over geweld. Ja, maar in het vragen, OV. vragen, vragen, vragen. Martijn. Dat, ik weet, daar, ik heb er ook gewerkt, daar leven, daar leven Kamerleden ja. van, van de vragen. Maar het punt is, waar zijn de oplossingen? Ik zeg, we zijn dus veel. Ja, maar we zijn veel te soft voor het nou, tuig. In, in die zin zie je dus dat uh, het aantal vragen niet leidt tot een daling van het, van het geweld in het OV. Dus er is geen enkele relatie tussen de aandacht hier op het Binnenhof... en wat er in de werkelijkheid gebeurt. Nou, dat moet politici uh, aan het denken zetten. Omdat, uh, ja, je, je moet eigenlijk veel meer... Ga, uh, ik, ik noem maar één oplossing, hè, die, die poortjes gesloten houden. Maar er zijn misschien wel tien of twintig uh, verschillende dingen te bedenken... om het geweld tegen die conducteurs uh, nou ja, te, te, te beperken. Absoluut. En ik zeg, denk ik wel terecht wat jij zegt... dat je aan de voorkant begint. Dus inderdaad, dat zegt de NS ook. moeten die zwarte rijders al bij die trein weer in laten gaan... ...want dan begint het spektakel... ...terwijl je ze eigenlijk moet tegenhouden... ...en daar, daar, dat is denk ik wel een heel belangrijk punt uh, Martijn. Um, ik ga de laatste vijf minuten in... ...dus ik dank jou zeer Martijn van der Kooi... Um, voor, jou, uh, ...voor jouw politieke neus uh, hier, hierbij. Um, ik zie Rolf, een, die zegt mij een soort TSA... ...zoals in de VS... ...is misschien wel een idee voor de treinproblematiek... ...heel eerlijk gezegd weet ik niet direct de afkorting daarvan... Haye uh, Defender zegt neem de auto... Uh, in plaats van de trein. Ik zie veel bellers, mevrouw Jans Uit Eindhoven. Ja, spreek ik spreek met Jans Uit Eindhoven. Mm. Ik luister altijd naar je programma. Maar ik wil dus even opmerken, we, merken, we zijn vandaag naar Amsterdam geweest, mijn man en ik. En we hebben geen controleur gezien, niet heen en niet terug. Ja. Dus uh, we hadden de kaartjes ook in Eindhoven weer aan iemand anders kunnen geven. Dus zwart. Dat wat mag niet, geloof ik, hè? Loont, schijnbaar. Nee, dat hebben we ook niet gedaan. Maar we hebben geen controleur gezien. Nee, ik ben het heel met u eens. Ik zit ook regelmatig in de trein. En je, ja. Nou ja, soms zie je ze... Dan, ik zit dan soms in eerste klas en dan zie je ze daar ja. zitten. Maar echt bewegen, ja. niet altijd inderdaad. Dat klopt, dat klopt. Ze ja. staan er gewoon van te kijken. Ja. Ze zijn gewoon met de kaartjes gewoon terug in Eindhoven gekomen zonder dat we iemand gezien hebben. Dat is wat zonde. Zegt u ja. dan, denkt u dan eigenlijk, ik had het ook net zo goed kunnen gokken? Ja, daarom zeg ik, de zwart, zwart rijden loont misschien wel Nou, dat, ja, daar kom je dan op uit. Ja, mevrouw Jansen, leuk om u gesproken te hebben. En ik wou je zeggen, goeie reis terug, maar u bent alweer in Eindhoven. Ja, bedankt. Oké, dag, mevrouw Jansen. Eh, Lex de Vet uit Schiedam. Goedenavond. Hoi. Ja. ik. Uh, ik ben het gedeeltelijk eens met je, Slim. Maar ik vind aan de andere kant vind ik dat, uh, dat we veel te veel allemaal proberen aan de politiek en aan de politie allemaal open te laten. Waarom van hm. waar mensen die eromheen zitten, laten dat allemaal toe? Waarom stappen mensen zelf niet op ja. om uh, die mensen tegen te gaan? Je hebt het gelijk van de, van de vismarkt in Groningen, zou Remkes, uh, mijn oud-minister Remkes zeggen. Maar het gebeurt natuurlijk niet. Nee, maar dat is het probleem. Je kan het allemaal wel uh, overlaten aan de politie en aan de politiek. en altijd ook van je afschuiven. Maar waarom nemen mensen zelf niet eens een keer de verantwoording? En pak, pakken ze gast zelf eens een Ja, dan moet, als die, dat, dat doet men als het echt helemaal uit de hand loopt. Dan, dan zie je dat natuurlijk, dat dat wel het overmeesteren. Nou ja, dan zie je mensen juist naar, achter, naar staan. Ja, dan dat je bang dat... Dat, dat, dat, dat er wat gebeurt. Ja, en en zou het doen? Als er eens een rotzak staat. en, en, en, en dan stappen twee of drie mannen op af. En die heb heeft volgens mij weinig meer te vertellen, hoor. Maar je bent een held als je het doet, hoor, Lex. Want jij gaat erop af als iemand in agres, compleet agressief... misschien met pillen en alles, een conducteur... begint te, te intimideren. dan stap jij ertussen? Uh, dan stap ik erop af. Uh, hoe nou. vaak me dat ook afgeraden wordt om het te doen. Maar nou, je, dat gezegd, maar je hebt gewoon een groot jaar, punt. Misschien... Je hebt een groot punt en je zou af... eigenlijk om, om, met omstanders moeten afspreken. Zoals in de terreurvlucht gebeurde natuurlijk uh, Flight 19. Free, geloof ik, uh, in Amerika in 2001. Dat, dat werd daar ook gedaan. Met z'n allen erop af. Dat zou het beste zijn natuurlijk. Ja, ja okay. dan, dat is toch de enige manier om die gasten te kunnen stoppen. Ja, op dat moment wel. Lex de Vet, dankjewel uit Schiedam. Uh, veel bellers uh, en ook Twitters gelukkig. Ha je Defender zegt, agressie wordt door de NS veroorzaakt. Kijk, dat hoor ik nou toch een paar keer al. Altijd vertraging, geen betrouwbare info en geen zitplaats. Plaats bij een duur kaartje is het niet met mij eens. Mijn stelling, de politiek... Laat veiligheid in de trein verslonsen. De laatste reactie komt van Berry Den Brinker uit Amsterdam. Ja, ik hoor het aan. Ik denk, dit, dit is een beetje kort door de bocht. Het is, uh, ja, dat zijn het wij gewend. Ja. Ja, ja. Nee, uh, als er dus uh, uh, meer agressie is... en je weet ook dat uh, dat te maken heeft met zwartrijders... dan moet je eens nagaan wat er met die zwartrijders aan de hand is. Want misschien zijn mensen wel on, uh, ongewild zwartrijder... Want het hmm. in-checken in en uitchecken is uh, heel complex geworden. Ja, uh, fouten, je kunt het ja, ja. Niet zien. Ja, en Sorry, uh, uh, je bedoelt stations dan kun je ja. gewoon op... Dan, dan check je in op een verkeerd paaltje. Dat lijkt dan heel erg veel op het Ja, daar zijn maar zijn. dan de metro te ja, zijn. Ja, ja, dat kan ook zijn. Dat vind ik een goed punt dat je dat toevoegt aan de discussie Barry. Ik moet je nu stoppen, want we gaan, er, we gaan eruit voor het nieuws. Maar dankjewel voor jouw reactie bij Avondspits. Het is inderdaad niet altijd even handig om die paal uit elkaar te halen... en ook te weten waar je in en uit checkt. Dit, uh, dit was hem. Als ik zeg, Beller, die mij nog twittert, gewoon hoge boet opzetten... en volgens de Amerikaanse methode... Daar los je veel mee op. Uh, meer Twitters, tweets kunt u zien hoor, op uh, onze uh, avondspits-account. We zijn er door het verkeer van rechts verstomd. U kunt op adem komen zometeen bij NTR's Kunststof... met daarin journalist Frans Ormus. Frenk van der Linden ondervraagt hem over van alles en nog wat. Morgen is het vrijdag, daarom kunt u vanaf 7 uur s ochtends op tv kijken... naar vandaag de vrijdag. Daarin spannende reportage en het laatste nieuws. Volg ons op Twitter, apenstaartje, avondspits, BNL. Kunt u de stellingen zien... En morgenavond zijn we er weer met Radio Roeptoeter, half zeven, hier op één. Graag tot dan, fijne avond. De hele week is het feest. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 200 jaar. De de Twee dingen staat elke dag in het teken van het jarige Koninkrijk. Zo waarlijk helpen wij, God almachtig.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 Uitzending gemist op mijn tv, dat lijkt me wel wat. Maar welke tv heeft dat? Bij Electroworld hebben we Beste Selectie. Daarmee ziet u meteen welke tv het meest geschikt is voor uw wensen. Kies er een met een hoge score op gebruikscomfort. Deze tv's beschikken over Smart TV en extra apps. Zoals een Philips 40-in Smart TV. Nu tijdelijk met 200 euro voordeel. Slechts 499 euro. Electroworld. Beste Selectie. Beste Service.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 kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserlevennl paren. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op slash schakelen Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad Air of iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 24,95 per maand. Ga naar nrc.nl/ipad. Dus ja, nrc.nl/ipad. Dit is Radio 1.